18 bootvluchtelingen uit Haiti zijn in de buurt van de Bahama's om het leven gekomen toen hun zeilboot kapseisde. De boot had ongeveer 50 Haitianen aan boord en werd onderschept door de Britse marine. Plotseling sloeg de zeilboot om, waarschijnlijk doordat er te veel mensen aan boord waren. De marine kon 32 opvarenden redden, 18 anderen verdronken.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 Casa Luna, Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in het huis van de maan. Net zoals Rick de Leeuw nog steeds bij ons is. In het komende uur laten we meer nummers horen van zijn nieuwste album, Beter Als. En u kunt reageren op zijn teksten. Welk verhaal komt er bij het beluisteren van die teksten bij u op? Welk gevoel, welke herinnering? U kunt bellen naar 0800-1121... 0800-1121, mailen kan naar casaluna.ncv.nl... en twitteren kan met hashtag Casaluna. Ik had het net over die ene mooie zin. Hè? De glimlach die je glimlacht is al een tijdje minder echt. Een zin afkomstig uit dit liedje. Jou en mij om weer iets samen te gaan doen. Te vaak de laatste tijd, mijn liefste. Lang gewerkt, snel wat eten, de televisie vroeg naar bed. Mijn liefste is de wekker al gezet. Net als toen Mijn liefste Dat moeten we echt doen Want het is niet hoe je het doet En het ligt niet aan de dingen die je zegt Maar de glimlach Die jij glimlacht Als je af en toe nog glimlacht De glimlach Jij glimlacht is al een tijd. Dus kom nu maar eens hier, mijn liefste. En zeg me of het waar is en vertel me wat je wil, oh, mijn liefste. Ik doe alles wat jij wil. Glimlach, wie jij glimlacht, als je af en toe nog glimlacht. De glimlach, wie jij glimlacht, is al een tijdje. Minder echt is al een tijdje. Mijn liefste van het nieuwe album van Rick De Leo... Beter Als, met op gitaar Bjorn Eriksson. Ja, het is een lekker liedje. De hit, zou ik zeggen van het album. Mijn liefste. De glimlach die je glimlacht, is al een tijdje minder. echt. Er kwam een mooie tweet binnen van Willem Overgaag... en die reageert op die zin. En die zegt... Nooit voorstander geweest van plastische chirurgie. Lachen doe je met je hart. Kijk, mooi Willem. Dank je wel daarvoor. Ja, het idee om mensen te laten reageren op jouw teksten... Eh, Rick, eh, dat idee is niet van mezelf. Dat heb ik eh, bij jou gepikt. Want je hebt vorig jaar een bundel eh, laten verschijnen... die je samen maakte met eh, Erik-Jan Harmens. Mm -hmm. Echte mannen scheiden niet. Eh, jij eh, bent gescheiden. Hij, eh, een dichter, Erik-Jan Harmens, eh, is gescheiden. En dat zijn eigenlijk een soort duetgedichten... Hè, die jullie in de ja. bundel hebben opgenomen. Ja, we, we zaten een jaar of... Zes, zeven geleden in, het, uh, in dezelfde lastige situatie. Zo, uh, dat je in een huis woont. Waar je uh, uit weg moet. Omdat het je adem beneemt. Zeg maar. je, je wil heel graag door. Want een, een huwelijk begin je niet met het idee. Nou, en over een paar jaar stap ik weer uit. Je wil nee. dat heel, goed, heel graag goed doen. Zeker als je kinderen erbij krijgt. Je wil dat heel goed doen. Maar op een moment kom je erachter dat, dat dat gewoon niet meer gaat. Dat dat niet lukt. En dan... Zet je eigenlijk je. Um, dat zet heel veel op zijn kop. En tot die tijd, totdat tot, tot je erachter komt dat je moet scheiden, Jij er namelijk van uit dat, dat dat voor andere mensen is en niet voor jou. Omdat je zelf wel gewend bent dingen af te maken waar je aan begint. En zo. Dat is, een, dat is een, een afspraak die je blijkbaar met jezelf hebt. Je, je hele zelfbeeld komt op, op de helling te staan. En in die roerige, uh, verwarrende periode was, had ik heel veel steun aan het feit dat Erik Jan in dezelfde positie zat. Hmm. Dus uh, ik waardeerde hem zeer als dichter en als mens. En Hoe kennen jullie elkaar? Uh, van uh, uh, poëzieavonden waar we samen moesten voordragen en waar we dan meestal samen aan de bar eindigden. En, uh, dat was een, een, een fijne collega, zeg maar. Het ja. was wel een vriend, maar echt in, in die periode merk je wat je aan elkaar hebt en voor elkaar kan betekenen. En we begonnen, uh, sommige uh, mannen in die situatie, die gaan drinken of die kopen een motor of die nemen een tatoeage of een jonge vriendin of weet ik wat. Allemaal ik gedaan wij, uh, wij begonnen gedichten te schrijven uh, aan elkaar en we reageerden op de strovers die elkaar uh, doormailde. Dus het kwam af en toe voor dat ik midden in de nacht een sms van Erik Jan kreeg. Er uh, ligt wat in de mail en dan moest ik dus uh, naar de computer want dat is een soort afspraak. Als er iets ligt dan reageer je erop. En dan moest ik midden in de nacht uh, eruit om, om Terug, terug, te, terug te dichten, zeg maar. Maar jullie en hebben de, echt lange gedichten gemaakt. Ja, dat waren lange nachten soms. En dat en, ging echt om uh, twee regeltjes, twee regeltjes, twee regeltjes? Of ja, meestal hele coupletten. Ja, of... meestal maken we coupletten. Dus mm -hmm. de, uh, de eerste die iets stuurde, die, die bepaalde met het eerste wat hij verstuurde ook de vorm. Dus als dat, als dat, een, als dat acht regels waren, dan, weet je, ah, dan gaat het zo net worden, acht, acht, zes, mm -hmm. en of er, of er kwam een, een vrij stuk. Of er kwam, maar De eerste bepaalde zo ongeveer de, de toon, de inzet, het onderwerp. En de ander moest daar in, in die sfeer proberen op verder te bouwen. En af en toe was dat, zat ik in België. En dan moest ik naar. Ik weet nog welke keer de hele nacht in een, in een, een beetje scharrig internetcafé. in een luik in de achterbuurt. of een luik heb gezeten. zo Met een slaperige kop en een blik. Met een blik pils, zo uh, reagerend op zijn, uh, op zijn werkelijk zeer goede strofers, dat ik graag wil uh, op hetzelfde niveau antwoorden. Dus ik ja. denk, je, God, dat is wel heel goed wat hij nu schrijft. Nee, hoe, nou, kom op Rick. En dan, en dan, dan ze echte uh, duwen aan jezelf. En, en dat was, dan, dat gaf een soort verbondenheid en dat, dat de taal en de poëzie en de vriendschap je door zo'n situatie heen kan trekken. Denk ik denk, ach, eigenlijk is het ook wel heel... Uh, laat ik zeggen, bijzonder dat ik, dat ik hier nu in Luik... om drie uur s'nachts in een internetcafé zit. Wat dat, ik ook bijzonder vind aan die gedichten... is dat je het er niet aan ziet... dat uh, ze door twee mannen geschreven zijn... die op die manier eraan gewerkt hebben. Nee, maar ik denk dat op het moment dat wij uh, dichten... zijn we toch in de eerste plaats dichters. En niet... Um, Mannen in een moeilijke positie of zo. Dat is materiaal, snap je? Dus uh, dat is een omstandigheid nee, waarbinnen nee, begrijp... je mag schrijven. Ja, maar dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, jullie zijn wel twee verschillende dichters. Met toch waarschijnlijk uh, misschien wel stijlen die verwant zijn. Of uh, stijlen waar je, waar je bewondering voor hebt, over en weer. Maar. Die gedichten, die stralen een eenheid uit. Zijn die echt alleen maar zo ontstaan? Ja. Of zijn jullie daarna nog uh, gaan redigeren... en gaan schrappen en gaan uh, nee, uh, schuren? dingen weggegooid die we niet mooi vonden. Of die te veel een, een, een situatie beschreven... of te veel een, een een gemoedstoestand... of te veel over één uh, gebeurtenis gingen. Dus die, het, die gedichten die de bundel haalden... die moesten wel een... Uh, het, het dagelijks overstijgen, die moest ook wel in, in taal e echt heel goed zijn. Wat voor mannen komen eruit naar voren uit die bundel? Echte mannen scheiden niet? Vrienden. Weer <lacht> die vrienden? Ja, ja, sorry. Ja. Nee, maar dat was, nou, is toch mooi? En, en, maar, maar vrienden van elkaar, vrienden van de taal, vrienden van de poëzie... Uh, uh, vrienden van een levenslust... die... Uh, dat je samen... Uh, dingen kan overwinnen en dat je daar eens een keer... goed om kan lachen. En, en dat, um, het is verre van een... lamriante oefening in zelfbeklag. Het is eigenlijk een, een zeer krachtige... krachtige bundel. Ik, ik, ik geloof dat op de... op de, op de flap tekst staat... dat het voor eenzame mannen... en nieuwsgierige vrouwen is. Voor mannen in hotelkamers en Vrouwen die willen weten wat ze daar doen, <lacht> nou, da daar is dus die beutel voor echte mannen scheiden. Dit van Erika de Harmes en Rick de Leeuw, Rick de Leeuw, mijn gast vannacht in Casa Luna. Zij schreven duetgedichten, deze twee echte mannen. En um, het is uh, vannacht ook aan u. Hè? U kunt reageren op uh, stukken tekst uit de liedjes van Rick de Leeuw, uh, die afkomstig zijn van dat album Beter als dat onlangs verschenen is. En ik, ik heb hier zo, weer zo'n uh, mooi, mooi stuk uh, tekst. Dat zit in het liedje Hou me stevig vast. Het gaat weer over weemoed, over mm -hmm. verlangen over de wens om je te verbinden met iemand. De volgende tekst. Want klokken moeten luiden, morgen breng ik juichend nieuws voor ons mee. En lichten moeten branden in een wereld die veilig is voor ons twee. Reageer. Wat, wat voor verhaal schuilt er uh, bij u als u die tekst hoort? Welke reactie heeft u? Misschien wilt u ook in poëzie reageren... of is er een gevoel dat bij u opkomt? 0800-1121... het is ons gratis telefoon, 0800-1121... mailen, kan naar kazaluna.ncf.nl en twitteren... dat kan ook met hashtag kazaluna. Nog één keer de zin en dan luisteren we naar het liedje. Want klokken moeten luiden, morgen breng ik juichend nieuws voor ons mee... en lichten moeten branden in een wereld die veilig is voor ons twee. Ik zit op de trap en luister naar de radio. Er klinkt een mooi en triestig lied, ik neurie zachtjes mee, ik wil muziek als het sneeuwt. Ook al sneeuwt het nu even niet. Een slok koffie, koud en sterk. Rook een laatste sigaret. Ik stop vandaag voor de laatste keer dit jaar en ik weet zeker nu is het echt. Hou me vast. Zeg me dat het goed komt, zeg dat alles goed komt en hou me stevig vast. Ik schrijf een gedicht, weet nog altijd niet voor wie, maar het cadeau zit al in mijn hoofd. Waar is de waarheid als je ze nodig hebt? En niet meer weet waarin je gelooft. Hou me vast en zeg me dat het goed komt. Zeg dat alles goed komt. Hou me vast en neem me in je armen. Zeg dat alles goed komt en hou me stevig vast. Want klokken moeten luiden, morgen brengt dit jaar groot nieuws voor ons mee. En lichten moeten branden in een wereld die veilig is voor ons twee. Hou me vast. Vast en zeg me dat het goed komt, zeg dat alles goed komt. Houd me vast, neem me in je armen, zeg dat alles goed komt en hou me stil. Hou me stevig vast van Rick de Leo van het album. Beter als een oudejaarslied, vind je dit, Erik? Ja, ik denk dat dat een oudejaarslied is. Dat dit op, zo op 31 december een overpeinzing is... van de hoofdpersoon van dit lied. Hij zingt, hij zingt of hij zingt, ik zing over hem, dat hij... Uh, uh, ik, uh, ik rook een laatste sigaret. Ik stop vandaag voor de laatste keer dit jaar. En ik weet zeker, nu is het echt het is een, een man die aan het eind van een mislukt jaar nog één keer de kracht vindt om te denken: nou, maar volgend jaar, volgend jaar, volgend jaar, gaat het allemaal eindelijk eens een keertje lukken. En ik hou van dat soort mensen die dat die dat die tegen, blijven geloven tegen beter weten in blijven denken: en dit jaar, komend jaar gaat het lukken. Gaat dit het jaar Komend een... jaar lukken bij Rick de Leeuw. wat was, het... was dit jaar? 2013. <laughs> wat voor dit jaar soort was jaar was dit? Dit jaar was zo'n jaar waarvan je denkt: volgend jaar gaat het echt lukken. Dit jaar is niet helemaal gelukt. <laughs> uh, nee, er zijn, nou, er zijn veel leuke goede dingen gebeurd. Ik, die, dat radioprogramma, dat, dat, dat vind ik geweldig. Deze cd ben ik zeer trots op. En, en de, komend jaar moet dat uh, zijn vervolg krijgen. Zo, deze cd, we gaan, komend jaar gaan we in Nederland en in België op tournee. En dan, met dit materiaal. Ga ja, je dan, alleen of ga je met de band? Met de hele band. En, uh, dat is een krankzinnig project. Maar een, een, een podium vol schitterende muzikanten. En wanneer is het gelukt voor je? Um, als ik op het eind van het jaar weer enthousiast hier zo, uh, over, het, over het komend jaar kan praten, denk ik. Het, is, um, het, het hoeft allemaal niet meer te kloppen volgens een, het beeld wat ik van tevoren heb. Ik, de uh, meeste dingen die... Die gebeuren in een mensenleven worden. Uh, uh, zwaar gehypothekeerd door de verwachting. die je er van tevoren van hebt. Zo, het moet dat worden. En daardoor raak je blind voor de andere mooie dingen. die er gebeuren rond iets. Dus ik denk dat ik mijn verwachtingen. maar. Uh, um, ik hoop dat dat tof wordt. Maar ik, ik, ik verwacht eigenlijk. Um, dat we weer een jaar. enorm ons best gaan doen. om iets heel moois te maken. En dat dat dat dat ook enorm goed lukt. Maar is dat uiteindelijk ook niet wat de kunstenaar drijft? Je best doen om iets moois te maken? Uh, ja, ik denk dat wel. Het, is, het, het, het jammere is dat... Succes is zo leuk. Dat is, dat, dat is het, het schouderklopje... waar iedere artiest diep is hard op zit te wachten... is namelijk dat een, dat een, een volle zaal na afloop zegt... ik ben blij dat ik geweest ben. Dat, dat is eigenlijk... Het bewijs dat je iets goed doet. Mm. Mensen, er is zoveel. Hè? Je kan Een avond, je kan televisie kijken, en een film gaan. Je kan met je vrouw het eten gaan, je kan allemaal dingen doen. Maar nee, we gaan naar het theater, want dat is, daar zingt Rick de Leeuw met een prachtig Belgisch band. En na afloop dat je, mensen naar buiten komen en zeggen: Dat is een goede keuze. Dat is terecht dat we dat, dat we dat hebben gedaan. En ik ga dat nu allemaal vrienden zeggen, want die moeten volgend jaar ook gaan kijken. Dat, dat is wat je als, als artiest het liefste doet. En daar ben je. Bereid een hoge prijs voor te betalen. Maar en maakt dat... het dan nog wat uit of er 100 mensen zijn die vinden: ja, dat was een goede keus vanavond. Of dat er 500 mensen zijn die dat vinden, behalve in de recetten? Um, dan nog is het leuker als er 500 zijn, natuurlijk. Omdat dat. Um, al weet ik ondertussen dat het voor 100 mensen ontzettend fijn kan zijn. Maar zo omdat. Uh, als je, stel dat geluk. Tastbaar is. Dan is 500 keer een beetje geluk is, meer dan honderd. Ja, ja. Toch? Dus dat, dat, en dan gaat het niet eens om de recette, maar om, om dat waar je met ziel en zaligheid in gelooft en je, je, je tijd en liefde aan besteedt, dat je dat wilt delen met mensen en hoe vaker je dat deelt hoe groter dat wordt. Ben je uh, voldoende uh, gelauwigd? Uh, is, is het succes uh, zo groot als je zou verdienen, vind je? Oh, dat, dat, dat weet ik niet. Of, het, of, of ik dat. Of ik dat nou, vind, laat ik het anders zeggen. Is het succes zo groot als je als ernaar je, uh, uh, uh, verlangt? Ik bedoel, je verlangt naar dat het succes. Het, <coughs> het zijn 500 schouderklopjes. Maar krijg je dat succes op die manier in, in voldoende mate? Krijg je voldoende van die schouderklopjes? Um, ja, ik denk, ik denk het wel. Ik, ik zou, uh, uh, ik zou, het zou niet netjes van me zijn als ik zou zeggen dat ik te weinig aandacht en uh, schouderklopjes kreeg. Ik denk dat, dat ik dat voldoende wil, maar het, het, uh, ze, ze voelen wel goed... Hm. Er gaat altijd meer bij. Ja, dat is iets... je, hebt daar, je hebt daar niet snel te veel van. Nee. En Rick de Leeuw heeft brede schouders. Dus daar passen Precies. heel wat schouderklopjes op. Dankjewel nee. dat je meer uitgered hebt. We gaan luisteren naar een, naar een oud liedje van je. Van de truck aan de kerst. De bed waar je furoren mee maakte in Nederland. En ook in Vlaanderen. Uh, dit was misschien jullie grootste hit wel. Uh, met hart en ziel staat in de uh -huh. top 2000. Ja, he, die ja. bij de collega's van Radio 2 uh, vanmiddag begonnen is. En ja, die, die zin, ja, die, die kent iedereen doen alles wat je doet met hart en ziel. Ik ben benieuwd of mensen daar reacties op hebben. Of mensen daar een gevoel bij hebben. Of een verhaal bij hebben. 0800-1121. uit ncv.nl. Of twitteren met hashtag Kaas We gaan heel ver terug in de tijd. Naar de truck en de keks. I'm Met hart en ziel van de Brilliant. truck en de keks. De top 2000 hit van de tr truck en de keks. Hoe alles wat je doet met hart en ziel. En ik ben benieuwd wat u doet met hart en ziel. 0 als 10121. Die truck en de keks, daar heb je echt carrière mee gemaakt. Die hebben bestaan tot 2001, als ja, ik niet vergis. Ja, ja. Uh, toen is die band gestopt. En als ik nou naar jouw biografie kijk, Rick zie je eigenlijk dat tot die tijd het vooral die keks zijn... waar ja. je bekend mee wordt. Ja. En pas dan ga je schrijven, ga je een romans maken... ga je dichten, ga je het theater in. Het, het lijkt wel een beetje alsof die keks je... misschien ook wel een beetje in de weg hebben gezeten... bij de verdere ontwikkeling van, van de kunstenaar Rick de Leeuwen. De taalkunstenaar Rick de Leon. Nee, zo zou ik dit niet willen zeggen. Ik denk dat ik die, die twintig jaar met de en in de keks... Ik, dat was echt, ik heb er heel veel plezier mee gehad. Het, het, um, we waren echt een... Um, een band. En dat, dat, is een, dat is veel meer dan, dan liedjes schrijven en, en, en muziek maken. Dat was, een, dat was een manier van leven op de een of andere manier. Je, alles wat, wat, wat ik deed stond in het teken van die band. Da, mm -hmm. Daar, daar wijde je, je leven aan. Dat was, dat was een manier van leven. Dat, dat, dat maakte ook de band tussen de band en het publiek heel hecht. Dat, dat, dat was langs vele kanten, langs vele lijnen... Met elkaar verbonden. Dus die... Maar dat was kennelijk in dat leven niet heel veel ruimte voor, voor andere dingen. Voor, voor die andere dingen die je ook misschien Precies, zou willen ja, of zou ja. kunnen. Maar dat, dat, dat vond ik toen ook helemaal niet zo'n probleem. Omdat dat, dat al je energie ging ging daarin. Maar het was wel daarom dat toen de band stopte, dat ik me redelijk ontketend voelde. En opeens allemaal dingen mocht en kon doen. En... Want broeide dat allemaal? Mm -hmm. al? In de laatste jaren dat je met die kijkers op pad was? Uh, denk het, denk het. Maar dat, dat was nog niet manifest. En dat maar het bleek wel dat, dat toen, toen de band stopte... dat ik opeens allemaal andere dingen mocht en kon gaan doen. En dat ik er heel blij mee was. En dat ik ook overal ja op zei. En niet altijd even slim om overal op ja op te zetten. Maar, dat zeg, was helemaal gegeten Maar, maar ja, het was een, een soort... Ja, ja, ja. een Gulzigheid om het leven te ontdekken. Opnieuw met hart en ziel dus, wat dat betreft. Ja, maar dat was, dat was fijn. Het grappige van, van, van dit lied... dat, dat uh, nu al, dat is 23 jaar oud, of nog meer zelfs denk ik dat uh, dat is natuurlijk voor, voor mensen die die de trucking en de keks niet heel uh, van nabij gevolgd hebben is dit het lied wat mensen dan ja. kennen daar, daar word je mee geassocieerd en het is wel tof dat dat na zoveel jaar nog, nog bestaat, dat dat in de, in de top 2000 staat nog altijd dat, dat, dat is heel leuk, er wordt over een paar dagen komt er in, in, op televisie is een filmpje over, het, over dit lied gemaakt, over de wordingsgeschiedenis en wat het met de band deed. was eigenlijk wel, wel fijn ja. dat dit lied zo'n groot succes was. Ja, dat dat, dat, dat nog bestaat. En dat, ja, dat, ja, dat dat nu nog steeds gewaardeerd wordt. Ja. ja en, en ik denk inderdaad dat het, het publiek wat dat toen leuk vond, dat is 25 dat is jaar geleden. Die mensen waren toen tussen de 15 en de 20. die zijn nu rond de 40. En die die mensen zie je nu weer vaker. Die hebben de afgelopen tien jaar natuurlijk de carrière gemaakt. En luiers verschoont. En die, die, die, die komen nu weer op straat. Zo. Je komt die mensen opeens weer tegen. Die heb ik heel lang niet gezien. En sluit dit album dat je nu gemaakt hebt aan bij eh, wat die mensen van jou verwachten, denk je? Die zijn je misschien even uh, kwijtgeraakt. Die zijn uh, niet naar je voorstellingen met Jan Houtenkie Ik hoop kijken, het. Bijvoorbeeld met Ja, ja ik, ik hoop het. En ik, ik hoop ook dat, ze, uh, dat ik mijn ontwikkeling, zoals die tussen met hart en ziel, 25 jaar geleden... en beter als wat ik nu gemaakt mm -hmm. heb... Dat, dat, dat de ontwikkeling die ik in die jaren heb doorgemaakt... dat zij dat als luisteraar ook een beetje hebben doorgemaakt. Dat ze hopelijk niet zitten te wachten op... dat ze weer, dat ze weer een met hart en ziel van mij te horen krijgen. Maar dat ze snappen dat dat een ontwikkeling heeft doorgemaakt... die ze zelf uh, in... in, in persoonlijke ontwikkeling ook doorgemaakt. Het leven is er overheen uh, Het leven is er, is er doorheen gejaagd. Ja, ja, ja, ja. Zowel bij hun als bij mij, mag ik hopen. <laughs> over hart en ziel gesproken. Anke, goedenacht. Ja, goedenavond. Dag Anke, goedenavond. Uh, ik zeer aan met hart en ziel. Ja. En daar wil ik even iets over vertellen. Want ik ben uh, middels al jaren verder. Maar dat blijft altijd. Ook als het uh, overgegaan is. Hè, gestorven dan. Je bedoelt, de, wat, wat, wat is gestorven dan precies, Anke? Of wie is gestorven? Nou, mijn gestorven? grote liefde. Oké, okay, ja. Maar die vlam is gebleven. Ja. En hoe ho lang is het geleden dat jouw grote liefde... Ik zal even over de grote liefde... Uh, liefde ja, vertel, vertel iets over jouw grote liefde, Anke. Ja. Um, o oh lente, heel de schepping is vreugd. En ik draag bij aan deze vreugd. De wind ruist zacht, streelt mijn wang. Een kus die ik opnieuw ontvang. Kan liefde op klaarlichte dag... een mens een tijd ontroven? Het is niet te geloven. Ik moet het weten. Van zweven naar lopen. Gelukkig. De weg ben ik niet vergeten. Het huis staat op dezelfde plek. De deur waar je het ontvangend open... God dank je stem. Dag lieve. Ik heb net tegenzet, Heb je ook trek? Sindsdien is het lente in mijn hart. die niet tot nood verkeeld verstart. Mooi, Anke. Dat geeft inderdaad heel mooi weer. dat, dat die uh, grote liefde nog steeds niet over is. en ook nooit over zal gaan, denk ik. Hè? Nee, die zal nooit overgaan. Ja. Want, uh, ja, ik, ik ben nooit zo. Uh loslippig, dus ik ben eigenlijk wel een beetje nerveus om het voor te lezen, want ik schrijf voor mezelf, hè. Mm -hmm, mm -hmm. Maar, uh, dit heb ik pas geschreven, en ik, ik word nu tachtig, en het blijft nog bestaan. Ja, ja. Ken je dat ook, Rick, wat Anke hier beschrijft, dat, dat, dat, dat sommige liefdes, dat sommige uh, vriendschappen uh, nooit over zullen gaan, al zijn, eh, bijvoorbeeld, nou, zoals in het geval van Anke, de geliefde er niet meer. Ja, ik vond ten eerste dat ik het heel mooi op voorgedragen. Ja, maar die vlam van liefde, die blijft dus, hè? Ja, dat is, dat is duidelijk, ja, ja, ja. Ken je dat ook, Rick, wat Anke hier verwoordt? Ik, ik mag het hopen. Dat, maar ik zei, dat, dat het is een, een, een bijna religieuze ervaring die je met ons deelt. En ik vind het wel fijn dat het, dat het, uh, het de, de anekdote overstijgt, zeg maar. Dat, dat, dat het een, een algemeen gevoel verwoordt en dat... Um, dat is wat Universeel. je... Universeel. Sorry? Universeel. Precies. Mm -hmm. En dat is toch waar je in het... voor iedereen hoor. Ja, maar je moet toch in het, in het, het kleine het grote zoeken of trachten. Ja. En als, als, ja. als, als, als... Nou, maar ik ben niet gelovig hoor, in de zin van... Uh... Uh, ik, geloof, ik geloof in het bewustzijn. Mm -hmm. Ja, maar, maar ik vind, dat, dat maakt het voor mij wel een aangenaam werkje. Of een aangenaam werk wat je hebt voorgedragen. Maar die, die uh, de, de kracht ergens uitputten. en de, de, de wil en de bereidheid om, om door te gaan. Tegen, soms tegen beter weten in. En, en vooral als het moeilijk is. Ik vind dat, dat is een van de dingen die je als schrijver. Uh, van jezelf mag verlangen en, en aan een publiek mag proberen door te geven. En dat heb jij gedaan, Anke. Ik bedank je daarvoor. En ik wens je nog een uh, mooie kerstdag morgen. Ja, ik, bedank, ik bedank je ook voor wat je me toespreekt. Want zo is het wel. Kijk, dan zijn we op, uh, op, op twee fronten elkaar aan het versterken, Anke. Dat is hartstikke mooi. En dank voor het bellen, dank voor het uh, laten delen in, uh, in je gedicht. En uh, mooie tweede oh, kerstdag nog. Goed. Ja, ik vond het ik goed. Vond... Ik vond het ook goed. En dat is nog een veel grotere kenner dan ik dat ben. Fantastisch. Bedankt, hè? Dag Anke. Dag Anke. Ja, hartstikke fijn, Anke. Dank je wel. Dag. Zo lang gedacht. Dat ik alles wel alleen kon De wereld was voor winnaars De wereld was van mij Zo lang gedacht Dat iedereen alleen was Al voelde dat nooit eenzaam Alleen was alleen vrij Dun kwam je, kom bij me te iedereen dit wilde, het scherp van de snede, plankgas op de linkerbaan, zo lang gedacht dat het om de eerste plaats gaat, geen tijd voor wat geweest is, want de toekomst komt eraan, Yeah. Kom bij mij Het is goed Ik op het juiste spoor zat Ik het bij het rechte eind had Dat ik me nooit vergiste Ik zie nu pas Wat ik miste Kom bij Kom bij mij, van Rick de Leeuw, van zijn nieuwe album. Beter als... Opnieuw dat te verlangen naar geborgenheid, naar, uh, naar samen zijn. In deze kille, killer wereld. In deze kille ja. kerstnacht. Ja, ja. Nee, ja, dat valt mee, hè? Het, is, het gaat goed. Het is een, uh, een gezegende avond. Het is een gezegende avond, absoluut. <lacht> maar het, het, is, het is opvallend, al die liedjes gaan daarover, hè? Vrijwel al die liedjes. Uh, ja. Ja, dat, dat valt op een avond als deze misschien wat meer op. Dan, dan de rest het Valt het, van het jou jaar. ook meer op dan uh, ja. anders? Ja, ja. En hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat we. Um, um, murf zijn door, de, door het, het lange jaar en door de kerst. Waardoor we um, wat meer ontvankelijk zijn voor de... het gevoel. Schrijf je dan ook graag in deze tijd van um, ja, ja, ja, het Ja, ik denk het wel. Dat, um, ik denk dat, dat de, de momenten van reflectie die je nodig hebt om, om te schrijven... Dat, je, dat die zich eerder nu aandienen... Zo als het buiten wat koud en guur is... dan in de zomer waar, waar je meer met het leven zelf bezig bent. Dan is het leven eigenlijk meer bepalend... en nu is het gevoel meer bepalend. Ja. Ja. Ja. Ben je een goede vriend? <kijf> T, um... Ja, denk ik. En wat maak je toen een goede vriend? Uh, zijn, ik denk dat, dat, dat vriendschap in wezen heel, heel, heel simpel is. Dat is de telefoon opnemen als iemand belt. En dat is uh, hmm. uh, luisteren en uh, langskomen als nodig is. Die, de, vriendschap is een heel praktisch, pra praktisch, uh, praktisch fenomeen. Ja? Ik denk het je. Ja. Praktischer dan liefde? Uh, ja. ja, maar goh, het, het verschil tussen vriendschap en liefde. Ik weet niet hoe. hoe hoe scherp die lijnen te trekken vallen. Dat, dat is ook een kwestie van de telefoon opnemen... en langskomen als nodig is. Ja, toch? Ja. Nee, maar ja. Um, wat, je, wat je voelt voor je, voor je vrienden... en voelt voor je vriendin... of dat, dat, dat mengt toch ook wel? Dat je graag bij mensen bent. En dat je, dat, je, uh, dat je je kan tonen bij mensen. Dat je je veilig voelt. Dat je um, je ook weet dat mensen zich veilig bij jou mogen voelen dat zijn toch dingen die, die zowel bij vrienden als bij vriendinnen kan werken en soms is het in, in, uh, is een, een vriendschap is meestal wat minder fysiek met een, met een vriend dan met een vriendin maar, mm -hmm. maar, maar voor de rest is dat um, er zit heel veel, heel veel uh, gelijkwaardigs in dus je maak je wel waar waar je <tus> over zingt Oh ja, maar ik weet niet of dat of dat te testen is. Ik een, een een in een in een mooi lied mogen um, lied, nummers liederen, gedichten scheppen hun eigen regels, hun eigen waarheden, hun eigen wetten. En ze komen uh, wel bij jou vandaan die wetten. Ja, ja, maar en de eigen waar... maar, maar ik ik denk op het moment dat ik uh, elk lied of elk gedicht wat ik geschreven heb of wil schrijven voor de volle honderd procent moet doorleven en moet, uh, moet waarmaken de rest van mijn bestaan dan schrijf ik geen letter meer dus dan, dan, je moet daar um, ook wat afstand van durven nemen mm -hmm. dat is ook leuk het, het, uh, het, het, het idee dat ik een, een heilige ben of moet worden heb ik lang achter me gelaten <lacht> Dus die gaat een stuk beter met me. Straks <laughs> nog een liedje over, over uh, vriendschappen. Overigens, het liedje dat we nu dadelijk, zo dadelijk gaan draaien, gaat er eigenlijk ook weer over vriendschappen en over liefde. Maar het liedje waarmee we straks gaan afsluiten is een liedje uh, dat je hebt opgenomen samen met je vaste pianist Jan Houtekiet. Mijn vriend heet dat. Uh, het gaat over veiligheid. Pak een glas en lach ze uit. We zijn voorlopig veilig. En ik daag u nog één keer uit om uh, te reageren op een uh, tekst van Leeuw. Want bij wie voelt u zich veilig? Voor altijd of voorlopig. 0801121. U kunt ook mailen naar plein U kunt ook uh, twitteren met hashtag Kazaluna. Uh, en uh, u weet het als u mij kunt vertellen bij wie u zich veilig voelt. Bel dan, mail dan of uh, twitter dan. Eerst een liedje wat jij heel mooi vond. Aansluiten bij het gedicht van Anke dat ze net voorlas. Hè? Anke, bijna 80, die, die uh, vertelde: Ik ben niet gelovig, maar ik heb wel een dat ze kon aanhaken, een baal bewustzijn. En dat is... een dat vond ik... Een, zeer krachtig en, en mooi verwoord. Uh, dat gedicht vond ik... heel mooi, juist omdat ze op een gegeven moment... De, dat kopje thee wat ze gezet heeft... Waardoor, waardoor alles wat heel... verheven en bijna religieus leek... plotseling zeer aards... en, en, en begrijpelijk en mm -hmm. tastbaar wordt. Vond ik wel... De, een wel zeer mooie wending, wending... in dat gedicht. En... Um, dat idee dat je niet bij iemand hoeft te zijn om te weten dat hij dat, dat er is... dus dat het de, de wetenschap van iemands bestaan voldoende is... en dat je niet voortdurend in iemands nabijheid hoeft te, hoeft te zijn... om wat te hebben aan het feit dat iemand er voor je is... dat heb ik in het volgende lied geprobeerd te vangen. En dat geldt dan ook voor mensen die er letterlijk niet meer zijn... Uh, dat is, uh, uh, uh, laat ik zeggen, dat, dat het voor de, voor de luisteraar. Uh, ik, ik, ik ben altijd zo. Dat heb ik in, in België ook weer echt ten volle geleerd. In, uh, in Nederland vragen mensen na afloop van een voorstelling, vraag, graag, wat bedoel je met dat lied wat je daar zingt? In, in België, als je in het theater staat, willen ze niet eens dat je iets uitlegt. Want dat, dat doet af aan wat ze zelf uit dat lied willen halen. Dat dus als artiest ben je niet meer dan de vertolker van een lied. En als je daar ook nog iets bij uit gaat leggen... dan pak je de luisteraar het lied weer af. En de verantwoordelijkheid voor de artiest stopt daar al veel eerder. En dat vind ik eigenlijk wel een... een ik heb dat wel leren waarderen. Dus ik ga nu niet zeggen wat ik er allemaal van zelf vind. Omdat je dat... biedt het lied aan. <tacht> dat is het. Aan de luisteraars van Casa Luna Bedencijf op Radio 1. Ik weet dat je er bent. op de trap Alle deuren dicht Hoe groot ook de afstand Tussen jou en mij Waar je nu ook bent Ik weet dat jij er bent De nacht nacht jou zij aan mijn zij Neem de zware dingen ligt is wat je me toen zei, hoe groot ook de afstand tussen jou en waar je nu ook bent, ik weet dat jij er bent. Het leven is soms simpel, de wereld soms maar klein, jij huist in mijn gedachten, maar dat je er bent. Ik heb een reactie van Mariana op jouw tekst. Geluk bestaat uit anderen gelukkig maken, dan bouw je aan je eigen geluk. Dat is bijna de Ubuntu-gedachte uit Zuid-Afrika. Hoe kan je gelukkig zijn als mensen om je, om je heen dat niet zijn? Dus eerst je geluk delen, dan, dan dat is de enige mogelijkheid om, om daadwerkelijk gelukkig te worden. Kun je kun je, je in die gedachte vinden? Uh, in de gedachten zeker. Om dat volgens... in de praktijk toe te passen is het soms wat lastig. Maar ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit. Want hoe ik doe denk, je dat gelukkig? Ander, andersom is heel lastig. Waar ik het net over had. dat je uh, Op het moment dat je voor je geluk afhankelijk bent van anderen... Mm -hmm. heb je een probleem. Want dan leg je eigenlijk... je, je, je, je, je zaligheid... Je, je, je toekomst... je wel, welbevinden in handen van anderen... En dan maak je jezelf afhankelijk op een manier die niet goed is. Dus ik denk dat je uh, best uh, het geluk voor jezelf creëert door een gelukkige omgeving voor jezelf te, te creëren. Ja, en wat uh, Mariana zegt: van uh, uh, gelukkig maken, anderen gelukkig maken, dan bouw jij je eigen geluk. Hoe breng je dat in de praktijk? Of hoe kun je dat in de praktijk brengen, denk je? Um, Goh, ja, dat kan je op vele manieren doen. Uh, dat kan je ook doen door op, op kerst heel, goed in, heel lang in de keuken te staan. Uh, ik bedoel, er, zijn heel, er zijn heel veel manieren, maar ik denk dat je da met een beetje gezond verstand kom je heel end. Hoe doe jij dat? Met een beetje gezond verstand, meneer. <laughs> en dan kom je heel end. Het is ook praktische. Dat, uh, leven is een praktische aangelegenheid. Uiteindelijk is alles wat, je, wat, wat er blijft, is je handelen, dus de dingen die je doet. Die, die, die, zijn, die zijn blijvend. Alles wat je eraan vooraf denkt en welke afwegingen je maakt kan heel belangrijk zijn. Maar wat uiteindelijk telt is de handeling die eruit voortspruit. Ja. Dat is waar de, waar de ander ook mee te maken krijgt. Dus ik uh, denk dat, dat je in je handelen het moet proberen te zoeken. We gaan straks naar het laatste liedje luisteren. Maar eerst nog even uh, Jan-Willem Roy, die naam wil ik toch even noemen. Je hebt met, uh -huh. hem, met hem samengewerkt, Brabantse zanger. Ja. Ook verantwoordelijk uh -huh. voor het liedje As uh, ja. uh, dat liedje Asgeooit. Dat hij samen hem. heeft opgenomen, ook met uh, Gerard ja. van Mazakas. Jan-Willem Roy is, is uh, een muzikale vriend van je. Jullie ja. hebben heel veel van deze liedjes samen geschreven. Ja. Uh, Brabantse zanger uit de uh, acht hè, ja. in de buurt van Eindhoven. Ja. En wat, wat is jullie verwantschap? Waar ligt die? Onze, uh, behalve dan de, de muziek en de, de vriendschap die, die, die we koesteren, uh, zijn we ook uh, verwoed fietsers. Fietsers? Ja. ja. Wij, uh, wij hebben samen uh, de Ronde van Vlaanderen twee keer gefietst. 260 kilometer door weer en wind, uh, helling op, helling af, strook op, strook af. Dat zijn uh, uh, van die zeer praktische en zeer fysieke uitdagingen die als je die samen schouder aan schouder volbrengt, dat schept ook uh, diepe banden. Hoe schrijven jullie samen? Uh, nou, we nou, hebben die banden. bijvoorbeeld een, een lied uh, Kampioenen, een lied over het fietsen hebben we samen geschreven uh, langs het Noord-Hollandse kanaal uh, tussen Purmerend en, uh, en Alkmaar en terug naar Amsterdam. Dus dat, dat zijn kilometers, vele, vele, vele kilometers... in een, in een straffe pedaal tred. Die hebben geleid tot een schitterend lied. Dat zijn, um, dat zijn avonturen die je samen beleeft. En deze liedjes, uit welke avonturen spruit er die voort? Uh, de liedjes die ik met, met Jan Willem heb geschreven... Uh, dat is... Um, ik heb een studio in Amsterdam... waar ik zelf helaas niet meer zoveel zit... maar waar Jan Willem vaak komt... En waar we samen wel regelmatig uh, uh, in, die, in de afgelopen jaren samen hebben gezeten om, om, om liedjes te schrijven voor onszelf, voor anderen. En dat uh, met Jan Willem, dat is een onwaarschijnlijk positieve, zeer creatieve mens die altijd oplossingen ziet, altijd uh, uh, uh, vooruit denkt. Die, die kan dat ontzettend goed. Die staat nooit langer dan strikt noodzakelijk stil bij, bij enige tegenslag. En probeert te, van daaruit weer het, het volgende positieve te zien. Dat is, een, ik ben een, dat is een, een blije, zeer inspirerende mens. Zou het niet de tijd worden om samen het podium op te gaan? Zoals je ook jarenlang al het podium opgaat samen met Jan Houtenkit? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Een combinatie van de twee zou briljant zijn. Dat zou een mooie combinatie ja. zijn, inderdaad. Is maar de eerst als die combinatie ooit ontstaat? Eerst met, uh, met, uh, met de band die ik nu omheen heb mogen verzamelen: Schitterende Triomphe Vieren in Nederland en België. Dat is Kijk, het daar eerste. Het doel. Is om al Dat die schouderklompjes. Is, precies, en in die band ook Jal Houtenkiet. Uh, ja, precies. In die bed ook Jan Houtenkiet. Mijn we grote dicken, vriend Jan. Dan denk ik nu even die band weg. Ja. Sorry, band. Uh, die kunt u dan weer in het uh, theater zien. U hoort dus nu samen ook van dit nieuwe album één liedje in de combinatie zoals ze zo vaak in het theater hebben gestaan Rick de Leeuw en Jan Houtenkiet mijn vriend Trek de deur achter je Uiten. Geen goed nieuws, ik zie het al. Zwijgen drink, drink, vriend. Pak een glazen, en lach ze uit. We zijn. Drink, drink, drink een glazen in lag ze uit we zijn voorlopig Ich ik u gerust deze nacht van de eerste... op de tweede kerstdag in... Het is volbracht. Rick de Leo, dank dat je hier wilde zijn. Ik, ik vond, het vond het heel fijn, dat je je wilde zijn. Goede reis terug naar Oostende, waar dank je morgen en, gelijk, en ja. overmorgen... te ja. zien ja. bent in zingend en wezen. Het, het, het is even rijden, maar ja. dan heb je ook wat. Dank eh, eh, nogmaals voor je komst en uh, rij voorzichtig... terug naar huis, althans naar Oostende, je tijdelijke thuis. Wat de uh, Kazalouder betreft... heel graag tot morgen. Dan de ene na laatste... met de droomgast van Frank Dumosch... drummer Cesar Zuiderwijk. En vrijdag nemen... Alle regisseurs en presentatoren in een speciale uitzending van Casa Luna Waardig afscheid van u. Verzoen dadelijk veel genoegen bij Paul van Gelder en zijn anders klinkende nacht. En voor later nog een mooie tweede kerstdag. Goeiedag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij, en jij, en ik, en ik. En CRV.